Het is onduidelijk of er bij GroenLinks een lijsttrekkersreferendum komt. Tofik Dibi had aangekondigd dat hij het wil opnemen tegen fractieleider Jolande Sap, maar het is de vraag of dat doorgaat. Het lijkt erop dat hij onder druk staat om zich terug te trekken. Vanmiddag zou hij in het tv-programma de halve maand te gast zijn, maar dat optreden ging op het laatste moment niet door, omdat het partijbestuur hem zou hebben teruggefloten. Partijbestuur laat weten dat de procedure voor het lijsttrekkerschap nog loopt. Sap twittert dat, dat ze het zou betreuren als er geen lijsttrekkersreferendum komt.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 In Rusland heeft president Poetin een overheidsfunctie gegeven aan een man die vorig jaar had aangeboden om demonstranten in Moskou een lesje te leren. Hij vorig jaar demonstreerden 100.000 mensen in Moskou tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen. Poetin benoemde de man Igor Golmanski vandaag tot zijn gezant in Oeral om de belangen van de werknemers daar te verdedigen.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 In de Randstad viel op de A13 naar Rotterdam. Tussen Ippenburg en Delft, 3 kilometer. En bij Rotterdam zelf op de A20 richting Hoek van Holland. Als je vanaf Gouda of Dordrecht aankomt rijden bij het knooppunt Kleinpolderplein, kan je daar niet direct kiezen voor de A13 richting Den Haag. Want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Je wordt ter plekke omgeleid. Tot zover de verkeer. In Zandvoort ben jij de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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Let nu het weekend in. You're insecure. Don't know what for. You turn your heads when you walk through the door. Don't need make-up to cover up. Be in the way that you're is uh, enough -oh -oh. uh -oh. Everyone else in the room can see it Everyone else but you uh -oh. Nobody The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. That's what makes you beautiful, what makes you beautiful, Wat maakt het er mij ook uit Het hmm. hmm. is One Direction en het is een heerlijk plaatje natuurlijk hier op Radio En ja dat vind ik echt En we gaan iets nieuws doen hè, we gaan een nieuw programma onderdeel uh, doen En dat is Bel maar raak, zo noem ik het maar even Bel maar raak? Ja, oké okay. Ik heb er ook een hele leuke bel voor, weet je dat? De deurbel, zeg maar Hoor maar hey. Hey. Ja, Bel maar raak staat weer voor de deur natuurlijk En um, ja, we gaan een uh, uh, Frans Bauer bellen Frans Bauer is natuurlijk laatst uit in het nieuws vanwege zijn longontsteking um, Zullen we het eerst pakken? Zullen we, gewoon de... Zullen we eerst vertellen hoe we dit gaan doen? Ja, we hebben zeg maar uh, in de telefoongids opgezocht gewoon een Frans Bauer. Want er bestaan natuurlijk veel meer naamverwanten als de enige echte Frans Bauer. Wat misschien wellicht een artiestenaam is. Mm -hmm. En wij gaan nu proberen om uh, ja, gewoon Frans Bauer te bellen. Uh, een gewoon. nieuwe, een andere. Ja, en deze man die heeft hier ook zin in? Ik heb geen idee of hij daar zin in heeft. Maar... We doen het gewoon. Zeg gewoon, oh, is, is dit fran, fran, fran, fran, Frans, hè? De eerste gewoon. Ja, de eerste. Meneer W.F. Bauer. Wilfred Mo Frans Bauer. Moet ik die eerste drie nou ook intoetsen of niet? Ja. Oké. Okay. Ja, de nul. Uh, en de rest moet je ook intoetsen. Ja, want het is gewoon uh, wel leuk en misschien ook wel vervelend voor die mensen. Dat ze opeens, uh, ja... Toch edestijd. Dat ook. Dus ze zijn thuis. Maar ook dat je denkt van, als je op straat loopt en of je, je schrijft eens dus op, dan denken mensen toch van, uh, is dit wel waar? Ja, dat Ja. Ben benieuwd. Ja. Frans is in gesprek. Frans <laughs> heeft de druk. Zullen we een andere Frans bouwen? Doen? Nou, voor een andere Frans. Even kijken. Meneer. Ja, nummer 2 dan? Ja, nummer 2. JTFM Bauer. Nee, dat is te veel. Ja, wel doe gewoon. Ja, Ruitha Raadhuislaan 2. Woont hij uh, in Schiedam. Ik denk, ik denk niet dat hij dat heel leuk vindt. Oh, een nou, Leidsen dan. Dus als je een kaartje wilt doen. We... Ja, Toby doet nu even het nummer in. Van de enige echte Frans Bauer. Volgens mij doe je iets verkeerd. Doe het nog eens. Ja, dit is een nieuw programma, onderdeel, want het gaat af en toe een beetje anders. Ja. Goed, zullen we nog één keer proberen? 0, nee. 2, 3. Misschien is oh, nu nee, niet nee. in gesprek. Ja. ja, dan moet je het ook niet opgenomen, want anders gaan mensen ook bellen. Ja, dat weten we niet. Met al die luisteraars die wij hebben natuurlijk. Ja, Frans Bauer. Nee, ja, ze staan gewoon in de telefoonboek. Hij had uh, natuurlijk een hele grote hit. Met uh, nummers. En voor hulp bij het vinden van het juiste nummer. Of bellen. Nou, dit gaat nee. niet, Karim. Ja. Zullen we het zo doen? We gaan het zo meteen doen. We beteken. gaan ondertussen Frans Bauer bellen. En uh, wij gaan ook eventjes luisteren naar Jason Derulo. De enige echte man met de dansbrusjes in één. Zeg maar, die kan alles. En uh, daarvoor hebben we weer dat bedje. Of dat jingeltje. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Ja, Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ah. Dus Jason Derulo oh. met Reading Your Demi oh. op Radio Steve m Zandwoord, Toby en Karim met het in. Do it. you win. Cheers, a you? dingen hier op Radio 7 En we gaan door met het nieuwe programma-onderdeel. We hebben een nieuwe naam. Ook alweer verzonnen. Heb je even voor ons, hè? Ja, heb je even voor ons. Heb je even voor ons Daar beginnen we ook het foto. Maar deze man. weet We echt totaal niet wie dit is. We hebben even het nummer getest. En als het goed is, doet het nu. Omdat ik het in zeg, Toby niet. Zeg ik dan maar, hè? Sorry, Toby. Het is gewoon zo. En dan nog tot slot 5-0. Ja. Oh, wat is Maar we hebben geen idee wie het lijken. Het is radio, dit hè? Of deze man er wel zin in heeft. Hij moet overgaan. Maar hij gaat niet over. Ik kon het toch zo goed? Ja. Praat jij dit eens even vol? Dan kan ik het goed doen. Kun je het voorpalen maar... ik, ik kan dit natuurlijk vol Ik oh, is, Ik weet iets leuks. Ik heb namelijk net toevallig, ja. net heb ik een uh, nieuwtje gelezen Vertel. Over, een, uh, over een kind. Die had een boete gekregen van 23.000 euro. Ja. En dat kwam doordat hij. Uh, nou ja. Het was iets, ze hebben iets van een auto. Op zijn naam gezet, ja, en daar iets mee, iets mee gebeurd met verzekering is, is niet goed gegaan. Nee, nee. Daar hebben ze uh, fraude alleen stond, dus op de naam van dat kleine van die kleine baby, dus, dus de weten, dus de overheid heeft een boete gestuurd, maar na die baby die nog nooit geld heeft, verdiend. Gaat over. ja, toch goed volg. Met Bauer, hallo, we spreken we met Frans Bauer, wat denkt u? Ik. Uh... Ik, ik, ik heb het nummer van Frans Bauer gedraaid, denk ik. Wat zegt u? Ik, is, dit, is er iemand bij u in huis die heet Frans? Nee. Oké, okay, want is dat wel zo in het telefoonboek? Oh, dus. nou oké. Okay. Denk het niet. Oké. Okay. Um, weet u het echt zeker? Ik weet het echt zeker. Je bent een grapjas. Kent u hem? U bent een grapjas. U bent op de radio. Oh, dat zou best. Oké. Okay. Dag meneer. Fijne avond. Het dit is leuk. Frederik Bauer, denk ik of zo. Frederik. <laughs> Frederik, dankjewel. Gezellig aan mij ja. dat je er bent. Nou, dat gaan we dus elke week doen en dat is een nieuw programma onderdeel uit dit. Heb je even voor ons. Da, da, da, da, da, da, da. Leuk hè? Dat ja. leuke meid die Frederik. Ja, dat moeten ze vaak Die doen. moeten we iedere week bellen. Ja, net als die man van vorige week. Welke. Okay. Oh, die ene. Bert van der Veer. Heet hij Bert van de Veer? Robert van der Veer, ja. Robert, van Veer. Robert heet ik. Hij inderdaad. Um, Bert van der Veer is namelijk een tv recensent en is een hele zure man. En we gaan luisteren naar Bangerang van Skrillex. Lekker je dubstep op en gaan met die banaan. You ready? <laughs> We rowdy. Chaps are all my lost boys. Chaps are all my lost boys. Ja, we gaan even bellen. Met de René van der Gijp. Als het goed is, hangt hij aan de telefoon. Ja. René? Ja. Ja, hij is er wat voor Ja. Ja René, dan moet je bekend in de oog klinken, dat muziekje, hè? Ja, goedenavond, met René van de G. Goedenavond, René. Goedenavond. Hé, hey, uh, het is nu voorbij, VI. Ja. ja. En uh, wat doe je nu, vooral ja, rond nee, deze periode? Ik, uh, ik, zit, ik zit vooral thuis, zit ik uh, tv te kijken. Ja, en wat hey, kijk nee. je dan zoal, want voetbal is nu ja, afgelopen. Ja, nee, de P.O.S. De, de P.O.S. Ja, ja, ja, ja, de P.O.S. Ja, en, en daarbuiten, want, ja. Maar wat doe je buiten VI om, want dat is maar twee keer per week. Ja, nou, uh, ik doe heel veel lezingen in uh, heel het land, en uh, voor de rest uh, niet veel, tv-kijken. Lezingen en tv-kijken? Ja. Dat doe je, ja. en, en ga, en ga, ja. niet, ga niet lekker op vakantie ofzo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee? Nee, die nee. Uh, Even le nee. lekker weekje Spanje pakken. Nee, nee. Met Jan nee. Boskamp. Nee. Jij ja, nee, Jan, die pakt altijd allemaal, allemaal bonie op de weg. <laughs> die Om eet je, je vijf, op nou, Elja nee. op? Ja, nou, echt. Heel nou goed. Wat en, is het? Ja. nou, er schijnt een vogeltje op de markt natuurlijk. Ja. De Van de Grijpvogel. Ja. ja. Wat, wat is het precies? Ja, nou, dit is een vogeltje. Ja, ja, dit is een vogeltje. En, uh, ja, nou, kijk, die, die, die gaat dan, uh, als je op zijn buikje drukt, gaat hij lachen. Ja. He, he, he, heb je hem misschien? Uh, het lachje? Ja. Jouw lach? Nee, maar jouw lach die is nergens te vinden, joh. Dat is toch uniek? Ja. Ja, heel uh, okay. ja, ja, maar ja, ik ga nu niet voor jou lachen natuurlijk. <laughs> je gaat niet voor mij lachen? Nee, nee. Dat doe je alleen bij VI? Ja. Kom op, doe ja, dat nee, lachje. Ja. Doe dat lachje. Nee nee nee nee. Dat doe, nee, nee, nee, nee, nee, dat doe ik echt niet, nee, sorry. Probeer hem nou. Nee. Probeer hem nou. Nee, nee. nee. Doe dat nee. lachje nou. Nee. Nee, nee, nee. Maar uh, dat ga je goed zien, ja. Lach je. Ja, leuk. Lach je, nee. nu. Nee. Waarom moet hij nou zo? <coughs> Waarom moet hij nou zo? Maar, ja. goed, maar goed, jij hebt ook een vogel thuis zitten natuurlijk, hè? Echt een grijpvogel. Ja. Maar die is ja. nogal groot, heb ik gehoord. Ja, die is uh, 2,50 meter. 50. Zo? Ja, die is, is groot, ja. En die zit nu vast naast je op de bank uh, als je tv aan het kijken bent. Ja, nee, ja anders ben ik er maar in mijn eentje natuurlijk, ja. Ja, ja. <laughs> ja, en, en, en, wie ben jij eigenlijk? Maar, René, nee. Nee, nee. Ja. nog eventjes over terugkomend op jouw vakantie. Ja. Um, deze vakantie wordt natuurlijk echt een sportvakantie voor jullie natuurlijk. Je We ja, gaan ja, weer het ja. thuis in, hè? Ja, ja. En, en ik las net, hè, ja, dat, ik ben het nieuws van de pers van de pers, ja. Dat uh, de wildgette wil een sabbatical gaan nemen, ja. Ja, hij wil een sabbatical nemen, weet je wat het is een sabbatical? We hebben geen idee wat een sabbatical is, nee. Nee, leg ze uit. Nee, ja, dan denk ik weet niet wat het is. Gaat, uh, gaat hij naar. Uh, met zijn vriendinnetjes, met zijn kindjes, gaat hij naar. Uh, naar Australië? Nee. Ja. Hij gaat ja, naar. Ja, is dat. je? Moet, moet je maar moeten, moeten jij en ja. jo Johan. Moeten jij en Johan. Moeten jij en Johan. Moeten jij en Johan. dan echt met z'n tweeën aan? Nee, toch? Nee, nee, nee. Die kijk hoe Barbara Baren terug, die poot. Wat? Die kijk warm Barbara Baren terug. weet je wel, die poot. Oh, die zit er ook. Die kan er helemaal niet van! Helemaal niet. Nou, nou, nou, we hebben er vorige week nog aan de telefoon gehad, en dat is een hartstikke aardige vrouw, eh... Uh. Ja... Ja, nee, ja, dat zeg ik ze altijd tegen haar, dus. maar ja, op het dus is helemaal anders! <lacht> maar ja... goed. eh... Nee, uh, maar ja, jullie gaan wel allemaal kijken naar de video je natuurlijk, hè, ja! Ja, dat gaan we allemaal doen, René. René, ja. mag ik jou bedanken voor het interview? Ja, nee, ja, helemaal goed, ja! Hé, hey, ga jij weer lekker tv kijken met de grijpvogel? Ja, ja. ja, ik ga tv kijken. Doei! Doei! Hoi, hoi! Jezus, daar word je ook moe van van, van die man, hè? Het zal je man maar zijn. Dan heb je de hele dag, En over voetbal, waar vrouwen al niet van houden, En die lach. Ik zou er gek van worden. Ik zou er echt gek van worden. Weet je waar wij even naar gaan luisteren? Het woord Swedish House. mafia versus knife party met Antodact. Blijf me doorgaan op de huis, ja, ja? echt ongelooflijk. Hou nou eens op. Ja, stoppen. Goed zo. He, he. dat doet hij automatisch. Als hij ja, luister nou maar, ik heb een band met juryshaasper, of uh, Maar je hoort natuurlijk uh, deze. En je hoort ook natuurlijk Arie Slob. Je hoorde net René van der Grijp. Ja, je hebt het toch gemist, hè? Ja, ik was even ja. naar de wc. Ja, maar, maar jij kan toch René van der Grijpen dus zijn lach? Kan je toch heel goed nadoen, Kiki? Nee. Je kan ze lachen toch heel goed nadoen. doen? Nee doe, Want hij wilde hem niet doen, dus doe jij nee? hem dan even nee, nee, nee, natuurlijk niet Ik kan dat echt niet, ik kan helemaal niemand imiteren Probeer hem nou, want nee. je wilde hem net niet doen, kom op ja, Ik wilde hem net heel, ik, ik heb hem net, ik, toen ik hem aan de telefoon zou hebben Maar ja, jij, jij kapt de laatste tijd al, Frank de Boer heb je voor mijn neus weggekaapt mm -hmm. Nu René van der Gijp, mijn held En, en on, mijn, mijn andere held hangt zo, nou dat is het niet zo we gaan we even luisteren naar Drops, Drops of Jupiter, misschien breken we halfweg het nummer wel even in, met Ari Slop, de leider van de ChristenUnie, de man die ons wand heeft gerit, en zo gaan we hem ook aankomen, uit het Slob, Back in inderdaad. Ja, en, en train breken we niet zomaar af, natuurlijk. We breken hem af omdat er echt een hele grote gast aan de telefoon hangt. Uh, ik ben trots met Trotskwesteren. Het is een van de redders van Nederland op dit moment. Het is uh, de leider van de ChristenUnie en ook bij de komende verkiezingen zal hij dat zijn. Uh, het is Aris Slof. Een hele goede, hele goede avond. Goedenavond. Ja. Krijg ik er kleuren van? Ja, nou, u, u bent eigenlijk wel een van, de, of een van de redders van dit land. Want door u is het akkoord er gekomen en door de andere partijen. Ja, het blijft natuurlijk toch geen fijn akkoord als je 12 miljard moet bezuinigen. Maar er ontstond een hele slechte situatie. Een uh, financiële, economische crisis, een politieke crisis te bovenop. Er moesten besluiten genomen worden. Het leek niet te gebeuren. En uiteindelijk hebben we gelukkig toch uh, nog een begroting, uh, de voorbereiding voor een begroting uh, op papier kunnen zetten. Ja. Als dat niet gebeurd was, was de crisis nog veel groter geworden. Dat had ons echt nog miljarden extra aan, uh, aan schade opgeleverd. En dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. En het is uh, helaas uitgelekt uh, bij de Telegraaf. Ja, want hey. blijft er nog tegenwoordig nog stil in Den Haag. Hè? Alles uh, komt op een of andere manier naar buiten. En hebben jullie enig idee hoe dat is gek gekomen? nee, nee, dat weet je gewoon niet. Dat is, uh, dat, dat, daar kom je meestal niet achter. Uh, het is ook niet zo dat alles naar buiten is gekomen, want het was, uh, het, het was zeg maar niet de laatste versie om het even zo uit te drukken. Uh, en dat kan ik als een van de weinigen beoordelen, maar ja. ja, in grote lijnen is dit wel het verhaal. En uh, Nogmaals, het is geen fijn verhaal, maar het is echt onvermijdelijk dat we nu uh, iets moeten doen. Doen we het niet, dan zijn mm -hmm. we rekening aan het doorschuiven. Met name de jongere generatie ja. zal dan uh, daar, uh, ja, de, de, de kosten zeg maar, voor zijn rekening moeten gaan nemen. Dat kan ik uh, me niet uh, veroorloven. Dat kan ik niet verantwoorden ook mm -hmm. om dat te doen. Een van de grote maatregelen uit het akkoord is natuurlijk de btw-verhoging BTW van uh, 19 naar 21 procent. Um, ja, dit zal iedereen wel gaan voelen in hun portemonnee natuurlijk. Ja, dat klopt. Uh, het is ook niet fijn dat het moet gebeuren. We hebben het wel in het hoogste tarief gedaan, hè? dus niet in het laagste tarief. Zeg maar De boodschappenkar, die blijft erbuiten. Ja. Als je kijkt naar andere landen in Europa, dan, uh, nou, dan, dan is het ook niet zo heel erg vreemd dat er in Nederland nu iets bij gaat komen, want mm -hmm. de meeste landen zitten al hoger. Wij houden onze boodschappen pas. Uh, het lage tarief uh, houden we nog steeds ja. uh, laag. En dat is ook extreem laag als je naar heel veel andere landen kijkt. Dus het is niet leuk, uh, maar we doen het omdat we dat geld willen gebruiken. Met name voor het compenseren van een aantal maatregelen die mensen die echt heel weinig verdienen, zwaar zullen gaan treffen. Bijvoorbeeld het eigen risico en de zorg gaat omhoog en dat is best fors. Ja. Maar mensen met een, met een laag inkomen die zullen daarvoor gecompenseerd worden. Daar wordt onder andere dit geld voor gebruikt. Hm. En gebeurt er dan nou, stijgt de inflatie daardoor dan ook niet? Breek je het mee dan? Nou ja, kijk, we zitten nu in een situatie dat, dat we gewoon echt iets moeten doen en al, al in 2013. En wil je in 2013 ehm, ja. uh, uh, toch uh, onze financiën wat op orde gaan krijgen. Mm -hmm. Dat we geen boetes van Europa krijgen. Maar dat ja. ook dat we niet nog meer geld kwijt zijn aan rentes om onze schulden te betalen. Dan, uh, ja, dan, dan ontkom je toch niet aan dit soort maatregelen om die uh, te nemen. Uh, we maken dus uh, de consumptie wel iets duurder. Uh, met name dus van de luxere goederen. Mm -hmm. Maar wat we ook doen is arbeid goedkoper maken. En dat kan weer ontzettend helpen om mensen toch aan het werk te o, laten. Werk te moeten, ja. Omdat dan uh, voor werkgevers het ook uh, allemaal wat minder uh, uh, kosten aan vastzitten. Ja, een andere maatregel is uh, dat de theaterbezoek... Uh, uh, dat valt niet meer onder de 19%-regel. Dat gaat naar, terug naar de 6%. Ja, maar we hebben een aantal uh, vervelende maatregelen van, van het kabinet Rutte hebben kunnen herstellen. Ja. Uh, uh, dit, dit was er één van. Dit vond, vind, ik, vind ik persoonlijk niet de belangrijkste. Al weet ik dat heel veel mensen er wel blij mee zijn. Uh, ik vond het het onderwijs uh, eigenlijk wel de allerbelangrijkste. Ja, natuurlijk. Uh, want daar komen een hele kwetsbare groep toch de in de knel te zitten... met hun docenten erbij en de ouders en alles eromheen... Uh, nou, dat hebben we gelukkig nu kunnen voorkomen. En dat geldt ook voor het persoonsgebonden budget. Hebben we een deel van de bezuinigingen mm. tegen kunnen houden. Ook uh, de, de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Ja. We hebben gelukkig een aantal uh, hele scherpe kantjes van het vorige beleid hebben we kunnen herstellen. Dan ik, uh, dat zijn de plezierige kanten ja. van het pakket, wat voor de rest toch heel heftig is en, en echt niet fijn. Maar dat is helaas onvermijdelijk als je kijkt naar wat we, waar we in dit land zijn terechtgekomen, ook financieel economisch. Ja. Dan hoorde ik uh, gisteravond uh, bij, bij uh, Knevel en Van den Brink was het, uh, Diederik Samson. En die haalde nogal hard uit naar de woningmarktkant van dit akkoord. Heeft u dat gezien? Ja, nou, ik heb, ik heb uh, ook gezien dat hij aangaf dat, uh, dat uh, het allerbelangrijkste ook was dat er een akkoord was, dat geen akkoord heel slecht zou zijn geweest. Mm -hmm. Ik denk nou oh mooi, die, die is binnen. Ja. <laughs> maar. maar... Nou, de woningmarkt, uh, daar zal zeker nog wel meer moeten gebeuren... maar er worden nu wel eerste stappen gezet... Ja. op een manier die met partijen als de VVD en het CDA... nog nooit eerder gemaakt zijn. Ik heb het zelfs vandaag ergens vergeleken met... voor de VVD is dit bij wijze van spreken de eerste stap op de maan. Uh, ja. Zo'n uh, zo grote stap die ze nu uh, zetten. Natuurlijk waar. Uh, want we vragen nu voortaan van mensen dat ze uh, gaan, uh, gaan aflossen. Dus ja. als, je, als je leent, oké, okay, prima. Mag je ook aftrekken van, uh, van de belasting... maar je moet wel gaan aflossen... Dus je kunt niet meer jarenlang je schuld hoog houden en dan een maximale mm -hmm. aftrek hebben. Dat gaan we niet meer doen. De overdragsbelasting uh, die, uh, die stond dus op 2, op, op 2%, maar dat zou losgelaten weer worden. Het zou weer omhoog ja. gaan. Kunnen we nu toch op 2% houden. Dat is toch ontzettend belangrijk, ook voor, uh, voor starters. Dus er worden wel een paar stappen gezet. Uh, wat mij betreft, de eerste stappen in de goede richting. Er zal meer moeten gebeuren, maar dat zal pas na 12 september uh, verder uh, aan de orde kunnen komen. Hoe kan het dat uh, u en uw collega's erin betaald uh, zijn, 48 uur uitkwamen, en uh, er hiervoor eigenlijk uh, 7 weken is verkwanseld met, uh, met niets? Ja. Nou ja, je zegt het heel goed, verkwanseld. Ik heb het ook echt met vergenis uh, naar gekeken al die weken. En uiteindelijk stonden ze met lege handen. Uh, en die zeven weken was de staatsschuld ook weer met meer dan 4 miljard opgelopen. Dus mm het -hmm. was gewoon heel slecht. Uh, wij hebben wel ons huiswerk goed gedaan in die weken. Want we hadden wel een eigen crisisaanpak gemaakt als ChristenUnie. Ja. En die was ook naar het CPB gegaan. Dat hadden D66 en GroenLinks ook gedaan. Dus ja. we konden elkaar snel vinden met goede plannen. Mm -hmm. Die hebben we naast elkaar gelegd. Dan hebben we gekeken hoe ver we konden komen. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. En uh, op die manier hebben we dus wel in een korte tijd uh, zaken kunnen doen. Maar het denkwerk was, zat natuurlijk ook al in de tijd daarvoor. Ja. Um, dan nog even terug naar de belastingen. De accijns gaat bijvoorbeeld ook omhoog op uh, sigaretten op, en op drank. Ja, erg hè? Nou, ik vind het niet zo erg. Ik, uh, ik gebruik het <laughs> allebei niet. Dus, uh... Nee, nou ja, goed. Ik drink af en toe wel eens een glaasje, maar met mate. Uh, roken doe ik ook niet. Maar even los daarvan, ja, kijk, dit zijn uh, ook onvermijdelijke dingen. Uh, en uh, ik hoop dat het ook nog een beetje preventief werkt naar jongeren die, er uh, wordt natuurlijk veel te veel uh, gedronken mm -hmm. en uh, roken is ook echt absoluut slecht voor de gezondheid, dus misschien dat uh, als het wat duurder wordt dat, uh, dat mensen dan ook denken van nou laat ik toch maar eens wat gaan doen, mm -hmm. misschien zelfs helemaal gaan stoppen dat zou dan een uh, voor de volksgezondheid zou het in ieder geval goed zijn. Voor de ja. schatkist niet, maar voor de volksgezondheid wel. En dat laatste vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar u neemt ook met uw partij en de andere partijen nemen ook een, een redelijk groot risico natuurlijk. Want u kunt hier natuurlijk ook goed, uh, door worden afgestraft door de kiezer. Aankomende 12 ja, september. Klopt, ja. Maar goed, als ik nu aan de kant was blijven staan. En zoals sommige partijen wel gedaan hebben. Alleen maar commentaar geven. En niet, niet ook echt zelf uh, erin te durven springen. En te zeggen: van mensen, we gaan nu de crisis aanpakken. Dan zou ik echt geen knip voor mijn neus waard zijn geweest. Mm -hmm. Want dan zouden de problemen groter geworden zijn. Dan zou de schade heel groot zijn. Ook in financiële zin. Rekeningen zouden doorgeschoven worden. 2012 zou echt een verloren jaar zijn ja. geweest. Uh, we zien nu dat de rentes die wij hebben om te lenen. om onze schulden af te lossen dat die voor de Nederlandse staat, die zijn ongelooflijk laag, nog nooit zo laag geweest. De, de, nog lager dan vanaf 1789, mm -hmm. zo onvoorstelbaar, sinds de tijd van Napoleon. Uh, dat is mee het gevolg van dit crisispakket. Ja. Hadden we dat dus allemaal niet gedaan, was dat niet het geval geweest. En zouden we dus nog grotere rekeningen hebben gekregen die naar jongeren zouden worden doorgeschoven. Mm -hmm. Dus dan neem je maar een risico, maar wat ik doe is mijn verantwoordelijkheid nemen. En, en ja, uh, niets doen uh, was geen optie en is geen optie. Uh, en ik kan de kiezer ook uh, recht in de ogen kijken. Inderdaad, ja. geen fijne maatregelen. Uh, ik krijg ook mails binnen van mensen die zeggen, we gaan echt niet meer op jullie stemmen. Maar goed, uh, dat, dat is dan heel jammer. Ik hoop dat ze zich misschien nog bedenken voor 12 september. Maar uh, ik kon echt niet anders dan uh, verantwoordelijkheid nemen voor, uh, voor, ja, voor deze maatregelen. Voor het land en voor de toekomst. Um... Inderdaad. Ik, uh, ik hoorde ook uh, bijvoorbeeld Jelleband Kostius uh, gisteren bij Kneveling van de Brink zeggen van, um, er wordt door Nederland wel 40 miljard uh, gestort in uh, een noodfonds, het Europese noodfonds, uh, maar wij moeten zelf dan weer op onze beurt weer 12,2 miljard uh, bezuinigen. Kun je dan niet 12,2 miljard minder storten in het noodfonds? Ja, nou zo simpel ligt het, uh, ligt het natuurlijk niet. Uh, het is overigens nog de vraag of Nederland daar echt vol op volop mee deel gaat nemen. Hè. Ik vind het wel belangrijk dat, uh, <coughs> dat we ook uh, geld uh, bes uiteraard ook beschikbaar houden voor onszelf. Moeten we ook doen. En in dit geval gaat het ook heel vaak om, om, om geld wat nog niet maar echt werkelijk geld is, maar wat Nederland eventueel zou kunnen bijspringen op het moment dat, uh, ja. dat het nodig is. Een garantstelling. Uh, precies, een garantstelling. <coughs> dat is het moeilijke woord uh, daarvoor. Uh, wat wij belangrijk vinden, die discussie zal volgende week echt heel groot gevoerd worden in de Kamer, ja. dat uh, als Nederland meedoet, dat we dan wel zelf ook uh, meebeslissen over hoe het geld besteed wordt. Ja. En uh, dat is op dit moment niet goed geregeld. Uh, uh, wij hebben ooit een keer als ChristenUnie een aantal weken geleden een motie ingediend in de Kamer, dat we de regering hebben opgeroepen dat wel goed te regelen. Ja. Nou, die motie is aangenomen, maar we zien dat toch nog niet terug in de plannen. Dus dat wordt wat ons betreft ook een groot onderwerp volgende week. En het is absoluut nog niet vanzelfsprekend, uh, sterker nog op dit moment zelfs uh, uh, zeer onwaarschijnlijk... ...dat we dat op deze manier kunnen gaan steunen. Ja, want het is natuurlijk wel een, uh, een hele grote bijdrage... ...wat we moeten leveren als land. Maar ja, ja het is natuurlijk leuk... ...dat, dat, dat zei natuurlijk Rans Kostius gisteren ook tegen Samson... ...van de Partij van ja. de Arbeid... ...van uh, ja, 12 miljard, uh, daar uh, dat doet u moeilijk over... ...en is allemaal slecht. Ja. Maar ondertussen geeft hij zo 40 miljard... Uh, ...geeft hij zo in één beweging weg... ...en uh, heeft u niet eens controle over. Dus van ja, hoe geloofwaardig is dat? Ja, klopt. En, en ziet u eigenlijk, uh, even naar de landelijke politiek en voor uitkijken op de verkiezingen, uh, ziet u ook niet dat uh, bijvoorbeeld een partij als de Partij voor de Vrijheid uh, erg uh, ja, aan het zak is aan de peilingen? is redelijk aan het zak is. Nou ja, nou ja dat, dat, dat, dat kun je zien in de peilingen, dat klopt. Maar goed, peilingen zijn altijd maar dagkoersen. Ja. Uiteindelijk uh, 12 september is pas de echte, serieuze peiling, dan gaan de kiezers naar de stembus toe. Mm -hmm. Die zullen zich moeten uitspreken, maar... Uh, uh, het is inderdaad waar dat heel veel mensen wel doorkrijgen dat uh, Wilders wel misschien heel erg een duidelijke en ronkende taal spreekt. Uh, die mensen soms ook kan aanspreken. Maar dat als je kijkt naar wat hij nou in de praktijk doet, dat er eigenlijk bij heel weinig ja. van overblijft. Op het moment dat het moeilijk wordt, loopt hij weg. En kijk, Wilders het maakt zich heel erg druk om Griekenland en dat is denk ik ook wel terecht. Mm -hmm. Maar ik behoorde wel destijds bij de VVD die de toelating van Griekenland uh, tot de euro uh, heeft uh, toegestaan. De ChristenUnie en haar voorgangers waren daar destijds tegen ja. En nu zie je dat hij was voor en, en neemt nu geen enkele verantwoordelijkheid Om te kijken of we de schade kunnen beperken Wij waren tegen en toen het laatste wel ja. mm Het -hmm. is een beetje een omgekeerde gang van zaken <laughs> Lijkt het eigenlijk wel Maar ja, dat zie je wel gebeuren nu in Den Haag Kijk, en binnen uw partij is het natuurlijk heel leuk uh, U bent weer fractievoorzitter geworden uh, u, gaat de of u gaat de partij leiden in... Uh, ik, ben, ik ben lijsttrekker. Leid ja, lijsttrekker heet dat het, he? het is hoor. Dat heb ik ja. nooit eerder gedaan. Dus het is voor mij ook heel bijzonder dat ik lijsttrekker ben geworden. Als opvolger en... van meneer Rauvoet. Ja, klopt. Afgelopen zaterdag ben ik in het partijcongres, uh, ben ik tot lijsttrekker uh, verkozen en nou, ik voel me zeer vereerd. Uh, dat vertrouwen wat je dan krijgt van mensen is ook een hele zware ja. taak. Maar ik ben ongelooflijk gemotiveerd om uh, een goede verkiezingsuitslag voor de ChristenUnie neer te zetten 12 september. En daar gaan we mm. net hard aan werken. Ja, en is het dan ook niet zo dat, waar, had u bijvoorbeeld tegenkandidaten? Nee, die, heb ik, die, zijn, die zijn niet opgestaan bij ons. Kijk. Dat zie je bij andere partijen nu wel gebeuren. En ook hoop gedoe, ook, hè, op het moment bij GroenLinks zelfs. Ja, bij GroenLinks op het moment bij Tovek Dibi. Deze kandidaat is... Dan is hij er wel en dan is hij er weer niet. Dat is een beetje onduidelijk, maar goed, dat is aan hen. Uh, bij, de, bij de CDA hadden ze wel een, een campagne en dat is nu ook afgelopen. Ja. En degene waarvan allemaal in het begin zeiden, die gaat het worden, is dat uiteindelijk ook geworden. Dus het is ook wel een beetje een circusfrik eigenlijk. Ja, en zeker nog. Het uh, circus en vooral ook bedoeld uh, ja partijdemocratie, zeg maar dan. <laughs> bedoelt bedoeld om heel veel media aandacht te krijgen. Het propaganda van partijen. Um, maar er wordt ook uh, bijvoorbeeld uh, gesteld in Peilingen dat uh, Mona Keijzer, waar de CDA, die zou bijna. Uh, net zoveel uh, stemmen krijgen als Siepbrand van Haarsma en um, Maar dat is dus achteraf weer niet zo, want ja. hij heeft gewoon ruim 50 Ja, nou dan heb je het al, hè. de peilingen, die zeggen niet altijd, niet altijd de werkelijkheid. Inderdaad. Nee, hij heeft het gewoon in één keer gered en dat is voor hem fijn, want dat scheelt mm -hmm. op de badjes. Kan hij zich op het echte werk gaan richten. Het is echt wel een concurrent van jullie ook weer. Uh, ja, we werken ook samen, maar er zijn zeker verschillen ook tussen ons. Ik vind dat Buma ook heel veel uit te leggen heeft over de afgelopen anderhalf jaar. Want zij hebben actief meegewerkt. Ja. Nu zegt hij van ik ga vol voor het uh, strategisch beraad van het CDA. Maar in de afgelopen anderhalf jaar heeft hij toch een hele andere agenda gehad. Ja. En hij was ook al helemaal akkoord met het Katshuisakkoord uh, wat er lag. En mm -hmm. dat is toch echt geen strategisch beraad. Er werd bijvoorbeeld nog eens 750 miljoen extra op ontwikkelingssamenwerking ja. bezuinigd. Boven de 1 miljard die al bezuinigd was. Dus, uh, nou, dat moet je allemaal maar gaan uitleggen straks in de komende tijd. Mm -hmm. Ik heb gefeliciteerd vandaag, want het is toch een prestatie. Ja, zeker. En gezegd, het echte werk gaat nu beginnen en ik kijk uit naar de debatten met je. Ja, en uh, wat ik me afvraag, sinds, uh, sinds het PVV uit het, uh, ja, als gedoogpartner uit het kabinet is gestapt. Um, zaak als Mauro, kan ja. daar iets in veranderen? Nou ja, dat ligt een wet. Uh, initiatiefwet vanuit de Kamer, ChristenUnie, Partij van de Arbeid. Ja. Om te zorgen dat uh, jongeren die, uh, wat, we dan zeggen, wat we dan ook wel zeggen, uh, geworteld zijn. En al acht jaar lang uh, hier ja. in Nederland zijn. Waar de procedures gewoon wel door, doorlopen zijn. Maar die nog steeds niet weg zijn. Uh, dat, uh, ja, dat die dan toch mogen blijven. Uh, ja. En uh, die wet, die, uh, ja, die, die, die wordt natuurlijk nu niet meer in behandeling genomen. Ga ik ja. er in ieder geval vanuit voor de verkiezingen. Maar wat mij betreft, als, als wij voldoende steun krijgen en de ChristenUnie mag ook meegaan regeren, dan is het een wet die we in gaan brengen bij de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie. En dan zou het betekenen dat mensen als Mauro gewoon in Nederland kunnen blijven? Ja, en ik denk ook niet dat er heel veel meer bij zullen komen in de komende jaren, omdat de procedures nu gelukkig ja. al veel sneller worden doorlopen. Uh, en degene om wie het gaat, ja, dan zijn de procedures vaak ook heel onzorgvuldig ja. en traag verlopen. Uh, ja, die kun je het volgens mij dan ook niet kwalijk nemen dat ze op een bepaald moment zeggen van nu kunnen we niet meer weg. Mm -hmm. Uh, dus doorloop snel procedures. Uh, dan hebben mensen ook snel duidelijkheid. Dan voorkom je ook situaties als Mauro. Uh, dat is onze, onze wens. En voor degenen die wel in zo'n situatie zijn terechtgekomen, kan onze wet uh, heel, heel duidelijk daarbij helpen. Die houden we gewoon in Nederland. Ja. Die zijn al volkomen voor nederlands hè? Zo Mauro, ik mm heb -hmm. hem ook in de kamer gezien. Doe die spreekt vloeiend Nederlands. Is helemaal uh, hierop gegroeid. Die laat je dan ook niet meer teruggaan naar het land waar hij ooit vandaan in is gekomen, maar geen enkele binding meer heeft. Nee, dat is ook uh, ja, dat is onvoorstelbaar om zoiets te doen natuurlijk bij een kind. Hij heeft ook nog een gezin erbij. Een klein broertje, en uh, als dat ja. broertje zijn broer opeens kwijt is, dat is natuurlijk ook uh, niet uit te leggen. Ja, soms, soms moet je wel eens harde besluiten nemen, omdat het echt niet anders is. Uh, mm -hmm. Ik bedoel, dan kan het heel emotioneel zijn, maar als iemand na twee of drie jaar toch echt uitgeprocedeerd is, ja. hoe vervelend het ook is, dan moet hij toch gewoon terug. Maar dit zijn echt uh, de exceptionele, de, bu de buitengewone omstandigheden en situaties. Uh, dan vind ik ook dat we humaan moeten zijn en uh, die mensen ook een plekje in Nederland moeten blijven geven. En uh, tot slot dan uh, Wat vindt u nou echt de mooiste maatregel Welke maatregel heeft u nou echt onder uit onderhandeld Waarvan u denkt nou dat is nou echt uh, Daar ben ik trots op nou, als ik heel eerlijk ben, blijft het gewoon toch echt een, een heftig pakket, wat gewoon niet fijn is, maar onvermijdelijk. Dus ik ga ook niet al te ronken doen over mm -hmm. het pakket. Maar ik, ben, ik, ik heb het net al genoemd, dat passend onderwijs. Daar hebben we in de Kamer zo tegen gestreden. Ja. En ik heb zelfs in de Kamer gezegd, mensen, het kan zelfs zonder dat het geld kost, kunnen we die maatregel uh, kunnen we gewoon ongedaan maken. Maar ja. ze wilden gewoon niet. Hadden, iedere keer werden we weggewimpeld. En kijk nu eens. Het is gewoon gelukt. En daar ben ik zo dankbaar voor. En maar vooral voor al die kinderen op die scholen en hun ouders en die leerkrachten. Ja, die het gewoon op zich af zagen komen. En ja. echt niet wisten hoe ze daarmee verder moesten. Ja, die zijn gered met deze situatie. Um, Zeker weten. Mogen we u hartelijk bedanken en heel veel succes in de verkie verkiezingstijd. Misschien spreken dankjewel. we u nog een keertje. Ik uh, kom wel weer eens een keertje terug. Kijk, nu, dat is top. Dit, dit was ook niet de eerste keer en doe ik graag. Oké, okay, mooi. Nou, uh, fijne avond nog verder. Maak uh, ja, dus lekker uit. We gaan het programma. Zet daar ook een muziekje op. Wij gaan Goed. naar bluf luisteren, een Met later, als ik groot ben, hier op Radio CFM.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 Erin, maar het wilde niet komen Het wacht op de dag wie staat dat ik het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 Toby, ja. waar is je aan het bluffen? Als je later groter bent. Ja, wat is er? Alsjeblieft. Ja, jij houdt niet van politiek, hè? Nee, ik, ik word net wakker. <laughs> <laughs> nou, ik vind het altijd wel interessant. We zijn sowieso bezig uh, met uh, bijna alle lijsttrekkers uh, om die uh, in de aanloop naar de verkiezingen in de zomervakantie hier in het te krijgen. Ik vind het heel leuk. Well, ik hou er wel van. Ik uh, ben wel zo'n jongetje die zich daarin interesseert. En uh, ik kan... Ook leuk spel met dat soort partners. Ik hoop natuurlijk dat Geert Wilders uh, ook uh, aanschuift. Nou, lijkt mij dat nogal lastig met mijn naam. Dus dat moet <laughs> jij of Niels regelen <laughs> no, Anders denk uh, je van. Dag, Nou ben Ja, Geert Wilders of. Bak maar net. Hero Brinkman gaan we ook nog wel even proberen. Is ook wel leuk iemand. Uh, dit is eigenlijk de tweede politieke. groot. Nou, groot iemand. Ik heb Rieter Vronk ook geïnterviewd en uh, helemaal gefrileerd. Ja? ja, nee dat was echt uh, Die heb ik hmm. uitgepraat leuk. Ja, dat was heel leuk um, Even resumé Was dat wat je spannend als dat uh, interview net? Nee, dat was wel spannend Dat was oh, echt uh, okay. op het vlak van leven en dood uh -huh. Zeggen wij dan altijd in de radiobusiness um, Maar even resumé Zei ik van deze uitzending Wat heb je allemaal gehoord Toby? Waar beginnen we mee? Jou vooral, dat was wat minder Maar Oof. we hebben ook muziek gehoord ja, echt. En we hebben René van der Gijp gehoord Renéetje, ja We hebben een vrouw gebeld ja. En die was super enthousiast om met ons te praten Maar niet Ja, en wat hebben we nog meer gehad? Jacques typ de, de, de topscorer van de Jupiler League Die hebben we gehad We hebben geen grappen gehad Of volgens Johan Derksen, de Jupiler ja. League Nou, we hebben geen grappen gehad Maar nee, dat maar ja. komt volgende week wel weer En we hebben René van der Gijp natuurlijk gehad ja, Mevrouw Bauer En net tot slot Eh... Uh, Agri Slop, de lijsttrekker van de ChristenUnie En uh, natuurlijk, ChristenUnie is op dit moment wel een belangrijke partij Zoals ik net ook al had gezegd uh, We gaan eruit met een nummer Althans, met, ja, met iets nieuws We hebben namelijk een nieuwe DJ erbij DJ oh ja, Overworld. dat heb je gezegd Ja. En uh, als het goed is luistert hij ook En we gaan luisteren naar een nummer van hem En ik ben zeer, zeer, zeer enthousiast over deze jongen ja? Want ja hij is echt... Uh, ik vind het echt een talentje. En... Um, dat ga je zo ook natuurlijk horen. Als ik hem even kan vinden. Um, nee, um, als jij het even... Ja, maar je vindt, je vindt hem goed. Ja, ik vind maar hem goed. Maar is hij al een beetje bekend of niet? Nee. Het is gewoon... Hoe oud is hij ongeveer? Hij... Dan niet schrikken. Hij is uh, 13. 13 Dertien lentes jong. Dertien lentes jong. Ja. En dan is hij nu al DJ. Ja. Ja, nee. Hoe, hoe oud ben jij? Ik ben 16. Ja, maar... Het scheelt drie jaar, maar alsnog. Dus ons scheelt ook drie jaar, trouwens. Maar dat is even uh, off topic, natuurlijk. Nee, hij is 13 en uh, echt, als je hem hoort, dan, dan denk je van: <laughs> hoe kan dit? Het is echt uh, net alsof je Avicii hoort, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ook wel ook weer een van mijn helden. Um, heb jij iets met trends? Trends? Ja, niet met trends, maar met, met trend. trends. Met, met, met trends? Heb je iets met trends? Oh, mijn accent is afgevergen. <laughs> trends, ik kom, uit, ik kom uit Amsterdam, jongen. Nee, uh, heb je daar iets mee? Ja hoor. Vertel. Nee, ik vind het wel groene muziek gewoon. Ja? Ja. Ik ook. De, ik, heb, ik heb ook een uh, radiostation. Ja. En dat draait alleen maar van dat soort muziek. Dat en is... Uh, 5-8. Nee, dat is uh, 4-3-2. Dat draait alleen maar trance muziek. Ja. En dat is gewoon lekker als je buiten zit. Zo, Dan hoor je dit dus de hele tijd. Dit komt er even in. Ja. Zo, hey. Dit hoor je dus continu. Ja. Toch? Slooptje, hier hebben we een met Nightfly. Volgende week we gaan eruit over een paar seconden. Wij wensen u een hele fijn weekend en Toby jou. Jij ook een heel fijn. Wij nou, moeten morgen ja. heel vroeg op. Hè. Ja, doei. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks Wat? meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.